Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Warenhuisketen Hudson's Bay heeft huurovereenkomsten getekend... met zeven nieuwe locaties in Nederland. De nieuwe winkels komen in de voormalige V&D-panden in Amersfoort... Den Bosch, Den Haag, Enschede, Haarlem, Leiden en Zwolle. De eerste vestigingen van de warenhuisketen openen naar verwachting in de zomer van volgend jaar. Uiteindelijk wil het Canadese bedrijf... twintig nieuwe warenhuizen in Nederland openen.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 De Franse politie heeft na de finale van het EK voetbal tientallen mensen aangehouden. Na de verloren wedstrijd tegen Portugal ontstonden rellen in Parijs. De politie zette traangas in tegen relschoppers en daarna werd het weer rustig. Bij de rellen ontplofte geregeld zwaar vuurwerk. In de Portugese hoofdstad Lissabon werd ook vuurwerk afgestoken, maar dan om de winst te vieren. En het was de eerste keer dat Portugal Europees kampioen werd. Het weer is wat zon, geleidelijk meer stapelwolken... en vanmiddag in het binnenland een paar buien. Vooral aan de kust kan het flink waaien. Het wordt maximaal 22 graden. en de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ja, Zingen van Nikki Jam samen met Enrique Iglesias. pardon, op de zaterdag bij CFM. Hier is Make My Love Go van Jean-Paul. the man named Pretty boy, them we tell them. Pass me a drink to the left, uh. Said her name was Delia. And I'm like, you should come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 So what ik wil mezelf. Ik wil mezelf. En doe je Ik wil ik wil En ik wil ik wil ik wil die hoorde de, de single van Shopo, lekkere zomerse klanken, hè? hoorden nee niet close to you, maar make my love go. Uiteraard wel naar het origineel van deze Praat, close to you. Die hebben we het over de single van Maxi Priest. CFM Race Radio, pit report.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 En dan de tweede plek, Nico Rosberg in de Mercedes. En de onbetwiste nummer één, om het zo maar weer even te noemen... is Lewis Hamilton. Hij staat morgen van Paul Position, de Grand Prix van Engeland Morgen om twee uur te zien dus bij Ziggo Sport. Hier is Swing and the Star.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 saying, wake up, you need to make money.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 Ze zijn voor het eerst winnaars bij de strandpavioenverkiezingen. En wat het extra bijzonder maakt, is dat het hier gaat om een tijdelijk strandpavioen. De andere, dat zijn allemaal permanente pavioens, alle andere winnaars. Dus tijdelijk pavioen, hier in Noord-Holland gewonnen Beach Club 10. Nou, publieksoordeel, dat lang geniet om. Mooie tents, lieve medewerkers en heerlijk eten. Compleet plaatje.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 Want het een kan niet zonder het.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 Een beetje bij de zomer, hè, vind ik een beetje vroostalige muziek. We hebben natuurlijk uh, Europees kampioenschap uh, voetbal uh, dit jaar in uh, Frankrijk. Frankrijk hè, tegen Portugal trouwens. Hè, zondagavond om 8 uur. Ben je benieuwd wat dat La recht gaat worden? 9 nee, uur is het. Oké, okay, ook goed. Die wedstrijd de finale van uh, inderdaad het EK Voetbal in Frankrijk. En natuurlijk de Tour de France, die daar momenteel uh, gaan is. Fraskaal draaien we voor je met Ella uh, Ella.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 uh, puntdierenbescherming.nl of uh, neem even contact op met het Dierenthuis Kennemeland... aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Dat was een Billy Dier van de Week. Na het laatste half uurtje gaan we in met deze.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 Daniel Ricciardo de teamgenoot van Max Verstappen op 4. 3 Max Verstappen 2 Nico Rosberg en de eerste plek is er voor Lewis Hamilton. Jawel, de starts morgen dus om 2 uur van de Grand Prix van Engeland op Silverstone. Max keurig netjes op P3.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 Volgende week dan is Albert-Jan weer terug op zijn stek. Hier even kijken of hij daar vanaf strand het gedicht van de dag gaat doen. Want we zitten volgend weekend zitten op strand bij de haven van Zaltvoort. Je hoorde de grote muzikale familie trouwens uit de jaren 80. Dat was The Barts en The Rhythm of the Night.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 zijn gasten. Ja, er komen er alweer een paar binnen bij de studio. Goedemiddag. Welkom, welkom. Ja, wie kijken van... Oké, is het hier? Ja, het is hier. Jullie zitten op het goede plekje, de radio van CFM. Turn on your radio op CFM 106.9, kabel 104.5. www.zfmsofort.nl, wwwcfm livenl ZFM TV Kanaal 40, digitaal via Ziggo. De en ga gaat maar door. Overal zijn we... 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met heel veel informatie voor Sanford en de regio. Lekkere muziek natuurlijk. Dag van deze fantastische Springfield. Hier is In Privates. Take your time. vanmiddag kiezen uit uh, twee platen van uh, Dusty Springfield. De summer is over of deze in private. Nou, keuze is dan makkelijk gemaakt, hè, want de zomer moet toch beginnen, dus het werd uh, inderdaad de single in private. Fred, hey, hij is weer met zijn gasten zodat dadelijk na vijf uur entertainment for you. Here is work from home. I worry about nothing I not, not am wearing pretty impatient, but I know you put in them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 Don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. dan is het zaterdagmiddag en dan gaan ze het over werk hebben. We the work from home, de single van Fifth Harmony. Ja, we gaan op naar het nieuws weer van vijf uur. We nog eentje draaien. Eentje en dan onze bekende afsluiter. En die parel aan de zee mag zeker niet ontbreken, hè? Hier is hij van Kessel en al zijn vrienden. Parel aan de zee. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kribels in een buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, wat is het of de Van de zee, is jouw kracht enorm? Het ontvloed je lange gouden strand. Ik vroeg me weer dat kind. Go Fred. Ja, ik vind het ook allemaal... Mooi mooi mooi mooi. Hoort, uh, de ziel van uh, uiteraard van Kessel als vrienden. Johnny Kruikamp, Aller Kalaf, allemaal kwamen langs, hè. Tijdens deze plaat. Parol aan DCI. Het zonnetje begint weer lekker te schijnen hier in Salvoort. Mooi moment om afscheid te gaan nemen. Morgen zal het op zondag gepresenteerd door collega Andor Sambegen. Heel veel plezier dan. Ook dan weer tussen 2 en 5 bij CFM. Zo meteen entertainment for you met.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 we call.